Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een verkiezingsdebat op de hogeschool in Amsterdam... heeft een bezoeker een rauw ei kapot gedrukt op het hoofd van minister De Jager. Bij het debat waren naast enkele Kamerleden ook veel studenten aanwezig. Toen De Jager aan het woord was over bezuinigingen in het onderwijs... liep een man naar hem toe en drukte een ei tegen zijn hoofd. De politie heeft de dader opgepakt. Alle verloven in de TBS-kliniek in de plaats Zeeland zijn opgeschort. Aanleiding is de steekpartij van afgelopen middag in de Hema in Uden. Een TBS'er op verlof stak daar een vrouw neer met een mes. De vrouw moest naar het ziekenhuis voor behandeling en de man werd opgepakt. De kliniek in Zeeland gaat nu de interne regels voor verlof aan een onderzoek onderwerpen. In de TBS-inrichting zitten alleen zogeheten long-stay-patiënten. Dat zijn TBS-ers die niet meer behandeld worden en in principe niet meer vrijkomen. Zij kunnen incidenteel verlof krijgen om bijvoorbeeld een begrafenis bij te wonen. Justitie sluit niet uit dat er in de Rochdale-zaak smeergeld is betaald. Er loopt een onderzoek naar zelfverrijking van de top van de Amsterdamse woningcorporatie. De vrouw van oud-directeur Mullerkamp van Rochdale blijkt 180.000 euro te hebben gekregen van een bouwbedrijf. De directeur werd vorig jaar ontslagen vanwege vermoedens van zelfverrijking. Een van de bedrijven waarmee hij verdachte transacties deed is bouwbedrijf Multivastgoed. Dat bedrijf heeft de afgelopen tijd accountants onderzoek laten doen naar fraude. En daar lijkt inderdaad sprake van te zijn. In 2003 betaalt Multivastgoed 280.000 euro voor adviezen, maar de accountants hebben niet kunnen achterhalen wat die adviezen inhielden. Het bedrijf dat het geld kreeg is van de vrouw van Mullenkamp. Het weer vannacht vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. Het wordt een graad of drie. Ook morgen in het noorden weer kans op wat buien. In het zuiden later zonnig. Het wordt 9 tot 12 graden. Daarna droger en geleidelijk wat warmer.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 To survive, living in the life. Hold the beat, stop the beat, mm -hmm. drop the beat.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 I'm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 In Beirut. Cowboys in bij Spelen op straat. Is your heart? I'm a man with a mission. And the mission is your heart. ZFM. In 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Ease on down. Ease on down the road. <laughs> Tadaa. Dorothy, don't you care, <laughs> nothing? That might be a loan. come on. Here's oh! Oh! Come, come on and let me out I'm a bikini and a bottle, baby Gotta rub me the If right way Come, come it I'm a bikini a bottle, baby Come, come, come on and let me out oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. My body's saying let's go oh, oh, oh, oh, oh, oh. But my heart is saying no and It's too long.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 soon to see I'm oh,